10 uur. Dit is Radio 1 met Sven Kokkelman. Jaarlijks lopen 250.000 mensen gezondheidsschade op op hun werk. Maar slechts 4.000 van hen krijgt een schadevergoeding. Dus u hoort het zo in het vervolg van Goedemorgen Nederland. Eerst nu het nieuws van 10 uur. Het NOS Journaal dus. Hier is Jan van der Putten. Bij verzekeraar Achmea verdwijnen de komende drie jaar 4.000 banen. Daaronder zijn 3.000 gedwongen ontslagen. Dat zei bestuursvoorzitter Van Duin in het NOS Radio 1 Journaal. Nou, in ieder geval voor de periode die wij nu kunnen overzien... dat is een planperiode van drie jaar... gaan wij ervan uit dat uh, deze maatregelen toereikend zijn. Uh, uh, verder kijken dan drie jaar is op dit moment heel moeilijk. Verslaggever Gert-Jan Dennekamp ving het personeel op... bij het hoofdkantoor van Achmea. Deze medewerker heeft begrip voor de reorganisatie. Ik denk dat het nodig is, ja. ja maar voor de rest kan ik er natuurlijk niet al te veel over gaan zeggen. Maar uh, het is, uh, ik denk dat we mee moeten en uh, dat er uh, ja, wel dat moet gebeuren. Maar, uh... Want in de uitleg werd gezegd dat uh, mensen doen steeds meer online doen. Uh, dus ja. het bedrijf is eigenlijk veranderd. Nou ja, dat zie je. En daar moeten we mee. Dus, uh, en voor de rest gaan natuurlijk de zaken ook niet allemaal even geweldig. Naast het feit dat steeds meer mensen verzekeringen afsluiten via internet... worden er ook minder levensverzekeringen afgesloten, zei bestuursvoorzitter Van Duin. Edwin de Roy van Zuiderwijn is niet tevreden met de brief van premier Rutte. De, brief schreef, de premier schreef gisteren aan de Tweede Kamer dat prins Bernhard... de Dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging in 2000... heeft gevraagd een onderzoek te beginnen naar de Roy van Zuiderwijn. De ex-man van prinses Margarita vertelde in het Radio 1-journaal... hoe die in de gaten werd gehouden. Nou, het gaat niet om mijn NAW-gegevens en het gaat niet, ook niet hoe erg dat ook al is om het tappen van een telefoon. Maar het gaat letterlijk over schaduwen en over het uh, zich in je leven mengen. De kwestie komt vandaag aan de orde in een debat in de Tweede Kamer. De Chinese munt is de euro voorbijgestreefd als internationaal betaalmiddel. De eerste munt, waar in het internationale handelsverkeer mee wordt gehandeld... blijft de Amerikaanse dollar. 81 van al het handelsverkeer wordt in dollars betaald. Maar de Chinese renminbi, ook wel yuan genoemd, is bezig met een opmars. Vorig jaar stond de Chinese munt nog achter de euro en de Japanse yen. Maar dit jaar staat de munt met ruim 8 op de tweede plaats. Met name in Azië handelen steeds meer bedrijven in de Chinese munt. Uitkeringsgerechtigden plegen vaker zelfmoord dan mensen met een baan. En daarom moeten medewerkers van sociale diensten getraind worden om suicidaal gedrag te herkennen. Dat staat in een onderzoek van het CBS, de GGD Den Haag en het Leids Universitair Medisch Centrum. Onder mensen met een bijstands- of arbeidsongeschiktheidsuitkering komt zelfmoord vijf tot acht keer vaker voor. Werkloosheid kan leiden tot suicidale gevoelens, zeggen de onderzoekers. Maar suicidale gevoelens kunnen ook de oorzaak zijn van werkloosheid. De Haagse Wethouder van Volksgezondheid is geschrokken van de cijfers. Uit het onderzoek blijkt dat een zelfdoding vijf tot acht keer vaker komt bij mensen met een uitkering. En dat zijn uh, schokkende cijfers. Maar dat. Er uh, nu een link is tussen, tussen suicide en uitkeringen, zeg maar. Dat is dus niet inderdaad aangetoond en dat vind ik schokkend. En dan het weer nog bewolkt en wat regen. Vanmiddag droger en het wordt 5 tot 8 graden. Morgen wordt het onstuimig, het gaat stormen bij zee... en vrijdag is er winterse neerslag. Zometeen, dames en heren. Een hoge vener heeft al 45 jaar het predicaat staatsgevaarlijk van de AIVD... en daar wil ik nu vanaf. U hoort het zo bij de KRO.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 Goedemorgen Nederland. Sven Kokkelman. Jaarlijks lopen 250.000 werknemers schade op door een bedrijfsongeval of een arbeidsongeval. Maar slechts 4.000 van hen krijgt een schadevergoeding. Hoge Venner wil na 45 jaar af van het predicaat staatsgevaarlijk. Pepernoten binnenkort misschien permanent in de winkel. Die ambitie die hebben wij misschien op termijn best wel. Maar dat kunnen wij niet alleen. Dat zullen we samen met de retailers moeten bespreken. En het ochtendumeur van Koos Postemaat is 6 over 10. Het vervolg is dit van Caro. Goedemorgen Nederland. Jaarlijks, dames en heren, lopen naar schatting 250.000 werknemers... gezondheidsschade op door een arbeidsongeval. Slechts 4.000 van hen komen in aanmerking voor een schadevergoeding... stelt Wim Eshuis in zijn proefschrift waarop hij vandaag promoveert. Meneer Eshuis, goedemorgen. Goedemorgen. Dat is nog uh, geen fractie, zou ik bijna willen zeggen, van die 250.000. Hoe kan het dat zo weinig mensen dan in aanmerking komen voor een schadevergoeding? Uh, nou, dat komt voor een de deel omdat... Uh, het grootste deel van die 250.000 mensen binnen een half jaar hersteld is. Uh, en uh, ja, nauwelijks schade heeft. zeg maar uh, in ieder geval financiële schade. door, door het arbeidsonval of, of de beroepsziekte. Maar wat ja, dan, dan ook. Dan is er ook uh, geen reden voor een schadevergoeding. 50, oh, sorry. Dan ja? is er ook geen reden voor een schadevergoeding. Nee, dat dus een groep van 225.000 uh, van mensen. Die, uh, die kan via het huidige systeem van sociale zekerheid zeg maar, uh, uh, ja, ondersteund worden en daar zit geen probleem. Het probleem zit er bij de rest 25.000 mensen die na een half jaar nog steeds thuis zijn en letsel hebben. Ja, en dan krijg je dus een getal van 4.000 op de 25.000, dat is uh, nou een kleine 10 um, Zeg ik dat goed? Dat zeg ik niet goed. Uh, 2 hoe, uh, hoe kan dat? Ja, dat komt uh, door ons, uh, door ons uh, systeem van schadevergoeding. Uh, dat systeem ziet er zo uit: dat wanneer een werknemer schade heeft door, uh, door een arbeidsomwolfproductie, hij zijn werkgever aansprakelijk moet stellen. En daar zit hem de kneep. Juist, 20% is het ongeveer trouwens, uh, even nagerekend. Uh, u zegt daar zit hem de kneep, maar hoe kan het? Hoe kan het? Ja, als jij uh, uh, je werkgever aansprakelijk stelt voor je schade, dan kom je. Eigenlijk in een uh, ongelooflijke juridische strijd terecht, uh, ja, die je uh, in zekere zin niemand toewent, zowel de werkgever niet trouwens als de werknemer niet. Uh, ja, dat is een kwestie van modder gooien, veel conflict, veel uh, onderhandelen. Uh, en daar jaren over doen. Ja. Over wat voor type ongevallen en uh, bedrijfsschade praten we? Nou, bij beroepsziekten gaat het om uh, drie belangrijke groepen ten eerste. Een lawaaidoofheid, een hele klassieke beroepsziekte die nog steeds bestaat in Nederland. Ten tweede, veel klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat. Dan moet u denken aan energieklachten, klachten In de industrie ook, met name. Maar ook uh, bij, uh, ja, bij mensen die veel met computers werken. Uh, en het derde type aandoeningen zijn psychische klachten. En die bestaan enerzijds uit burn-out-klachten, en anderzijds uit posttraumatische stressklachten. En die ontstaan met name. In situaties van agressie en geweld. Nou kan ik mij voorstellen dat je pas een schadevergoeding krijgt als ook daadwerkelijk de relatie is gelegd tussen het werk dat je hebt gedaan en de schade die je hebt opgelopen. Met andere woorden, het moet wel aantoonbaar zijn. Ja, dat is dus in het huidige recht uh, is dat een van de grote kwesties. Hè. Er gaan uh, jaren overheen met uh, uh, rapporten van verschillende deskundigen die verschillende opvattingen hebben over of een beroepsziekte of een bijzonder gere werk gerelateerd is. Uh, ja, dus dat is, dat is binnen het huidige recht een van de problemen. Trouwens, problemen die men in het buitenland niet heeft, omdat men andere compensatiesystemen heeft. Hoef je daar in het buitenland dan niet te bewijzen dat het te maken heeft met je werk? Uh, uh, daar is het uh, uh, beslist eenvoudiger. Daar werkt men bijvoorbeeld bij beroepziekten met lijsten van beroepsziekten. En uh, ja, als blijkt dat jouw ziekte inderdaad op die lijst voorkomt... dan krijg je min of meer uh, uh, vanzelf uh, een, een uitkering... waarbij vervolgens dan wel gekeken wordt naar de vraag... hoe hoog moet dan die uitkering zijn? Ja, uh, u zegt dat is, dat is uh, wat we in het buitenland beter juridisch hebben geregeld... maar er is toch wel een soort van internationaal verdrag... van de ILO, de International Labour Organization, de, de arbeidsorganisatie... Uh, dat door Nederland is ondertekend? Ja, dat klopt. Ja, dat is wel een, een beetje een paradoxale situatie. Wij zijn uh, een van de eersten die destijds in de jaren zestig dat verdrag hebben ondertekend. Uh, maar we lopen eigenlijk uit de pas, uh, internationaal gezien. Uh, het verdrag zegt dat alle werknemers die schade hebben door een arbeidsonval of beroepsziekte... minimaal 60% schadevoeding moeten hebben. En het verdrag zegt dat de werknemers ook uh, vrij zijn van uh, betalen van ziektekosten. En met name daar hebben we natuurlijk ook ondertussen een probleem... omdat veel mensen met hun eigen risico zitten en hun eigen bijdrage. Yeah. Uh, ja, en dat, uh, dat, dat, daarmee lopen we dus uit de pas met, uh, met het internationale gedrag. Ja. Dan was er een staatssecretaris uh, van Sociale Zaken, die heette De Krom. Dat was een VVD'er in een van de vorige kabinetten. En die pleitte al voor veranderingen in de wetgeving. Uh, is dat iets wat u ook bij het huidige kabinet ziet trouwens? Ja, de, uh, uh, ik denk dat De Krom de eer heeft om, uh, om terecht te signaleren... dat uh, het voor werknemers te moeilijk is om de schade te verhalen. Hij pleitte ook voor een vereenvoudiging van het... Uh, van het compensatiesysteem. Uh, de CER uh, die heeft daar een advies over gegeven. En die is het daarmee eens. En de CER zegt, nou ja, je zou dat via een afzonderlijke verzekering moeten doen. Of via CO-bepalingen. En minister Asscher heeft uh, in april van dit jaar uh, ja, dat advies van de CER overgenomen. Juist. We hebben eigenlijk een heel mooi politiek draagvlak. Zij het, dat ik daar één aantekening bij moet maken. Sinds april vorig jaar, of uh, van dit jaar, is het overdovend stil rond dit thema. Dus de vraag is wel, wat gaat er nu daadwerkelijk mee gebeuren? Juist. Goed, er is dus verandering op komst... maar de vraag is of die wordt doorgezet en wanneer dan... want u zegt net zelf, het is oorverdovend stil. Vandaag gaat u uw proefschrift verdedigen. Ik dank u zeer voor de toelichting... en succes bij het verdedigen van uw pro proefschrift... en dus bij het promoveren straks. Hartelijk dank. Oké, okay, dank u.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 Ja, volgens het studiecentrum Snacks en Zoetwaren wordt er rond deze Sinterklaastijd voor ruim 70 miljoen euro extra aan snoepgoed omgezet. Belangrijk deel daarvan komt natuurlijk van de pepernoten. Verslaggever Martijn Chimiers ging langs bij de grootste producent van pepernoten, Van Delft Biscuit in Harderwijk. Nou, hier begint dan het productieproces hè, van de pepernoot, Martijn van der Zwan van, van Delft Biscuits. Uh, ik zie de stans al en uh, daar gaat het deeg eronder door en dan worden de pepernoten erin gestanst. En wat je inderdaad terecht zegt, hier zie je de lijn in de volledige opstelling waar wij onze prachtige kruidnoten maken. Hoe gaat dat nou? Hoeveel uh, pepernoten rollen hier nou jaarlijks van de band? Ja, dat is natuurlijk een, uh, een, een bewaakt geheim. Uh, ongeveer uh, sinds 2010 zie je dat er zo'n 3,5 miljard pepernoten ongeveer worden geconsumeerd. Dan heb ik het echt over individuele koekjes, hè? 3,5 miljard yep. per jaar. Precies, per jaar. En, en waar je dan naar kijkt is dat wij van die totale plassen ongeveer 70% door deze fabriek gaat. Ongelooflijk, hè? Dus 70% van alle pepernoten die in Nederland verkocht en gegeten worden, komt hier vandaan. Dan gaan ze op die band hier de oven in. Ze gaan hier de oven in om uiteindelijk een lekker bros kruidnootje te krijgen. Ik ben helemaal trots hè, op de nood. Ja, dat, dat, het is eigenlijk een klein stukje goud wat je maar een klein deel van het jaar eh, tot je beschikking hebt. En daar zoveel mogelijk van probeert te verkopen. Ja, Een klein stukje goud, hoe belangrijk is dat goud voor de onderneming? Nou, kijk, ieder bedrijf is natuurlijk altijd op zoek naar een stukje onderscheidend vermogen. Ja, want anders is het allemaal, allemaal eenheidsworst, veel van hetzelfde. Dus wat wij hier doen met onze productontwikkelaars, is ook continu trends volgen en vanuit die trends wat extra toevoegen om, aan of in de kruidnoot. En dan komen ze hier uit de oven. Precies. Ze ja. zijn nog heet, hè, trouwens. Ja, pas op, want je brandt je vingers als je er niet op let. Ja? Ja, hoe heet zijn ze nog? Uh, nou, dat is, dat is een goede vraag, want nu zijn ze inmiddels weer afgekoeld. Dus uh, precies weet ik het niet. Oké, okay, maar het gaat vrij snel. Ja, absoluut. Uh, nou is de totale omzet van pepernoten in Nederland jaarlijks 20 miljoen. Jullie hebben 70% van die markt in handen. Uh, als Sinterklaas nou niet meer zou bestaan, wat zou dat dan voor jullie betekenen als uh, de hele pepernootindustrie weg zou vallen? Nou, dat betekent in ieder geval uh, in eerste instantie dat er een heel groot deel een gat valt in ons omzet. En dat we dat dan weer op een andere manier moeten gaan invullen. Miljoenen dan? Daar praten we over enkele miljoenen, inderdaad. Hier gaat het weer verder. Hè? Hier gaat het dan verder naar de inpakafdeling, de pepernoot. En ja, nu worden er dus uh, zo'n 3,5 miljard pepernoten gegeten. Als het aan jullie ligt, worden dat misschien wel 4,5, 5, 5 ja, miljard. Ja, eh, eens, eh, dat zag je ook hè, in de cijfers van afgelopen jaar. Is dat we gewoon 15 in week 36 tot en met week 40 groeiden... ten opzichte van week 36 tot en met week 40 vorig jaar. Dus dan zie je maar, hè, geef nog maar eens aan dat belang. En voor ons dat op de goede weg zijn. Wat doen jullie eraan om, die, om dat marktaandeel nog meer te vergroten? Nou, allereerst heel goed luisteren naar de consument. Want ja, die bepaalt uiteindelijk wat hij lekker vindt. En daarnaast zie je allerlei omgevingsfactoren eh, van, van nieuwe impulsen. Van fruit, van extra chocola, eh, van toevoeging van noten. Nou, op die manier kijken wij ieder jaar weer opnieuw wat voor nieuwe producten we zouden kunnen maken voor Sinterklaas. Nou liggen kruidnoten al vanaf september in de winkel, eh, dan worden ze blijkbaar dus ook al verkocht. Ondanks dat sommige mensen zeggen: van waarom moeten die zo vroeg in de winkel liggen? Maar ze worden dan al verkocht. Je zou ook kunnen zeggen, ja, die kruidnoten, waarom verkoop je ze niet gewoon het hele jaar door? Nou, wij volgen dat natuurlijk nauwlettend. En ja, wij proberen natuurlijk in die zin mooie producten. We hebben ook al gezegd, kleine koekjes, dat is al het meest gekochte in deze periode. Nou, die maken wij al. Maar gaan jullie de kruidnoot permanent in de winkel leggen? Of wij de kruidnoot permanent in de winkel hebben Die ambitie die hebben wij misschien op termijn best wel. Maar dat kunnen wij niet alleen, dat zullen we samen met de retailers moeten bespreken. Die ambitie dat... is er. We hebben altijd ambitie. Het kan dus zo zijn dat we over een paar jaar, misschien niet volgend jaar, maar over een paar jaar gewoon in maart, april pepernoot in de winkel zien liggen. Nou, wat er dan in ieder geval is, dan denk jij terug aan dit moment en zeggen, zou het idee toen geboren zijn? Nou heeft u in een vorig leven bij Louis Vuitton gewerkt. Hè? Dat is tassenfabrikant, maakt hele dure tassen. Een belangrijk deel van die, van, van die producent is natuurlijk ook gewoon het vermarkten van je product. Het is een, het is een tas, maar je vraagt er gewoon heel veel geld voor door de markt. Wat zou nou een Louis Vuitton pepernoot kunnen zijn? Wij gaan nooit precies hetzelfde doen als wat zij deden, want daar zijn ze uniek in. Maar wij hebben met elkaar, met die ideeën, wel iets bedacht hoe je dat natuurlijk uiteindelijk op een pepernoot, dat gedachtegoed, kan loslaten. En dan moet je iets unieks creëren. En wij zijn wel in staat, bij Van Delft, om iets unieks te creëren. En wij zullen dat ook niet nalaten om daarmee de markt op te gaan. Want uiteindelijk een simpel kruidnootje. Ja, vandaag de dag, Wil je daar, ben je daar voldoende mee onderscheidend? Ik denk van niet. En dan komen we aan bij het einde van het productieproces. Ja, hier komen ze dan in zakken terecht. Ja, hier zie je ze uiteindelijk uh, in deze hele grote uh, carousel worden ze ingepakt. Op gewicht, op, uh, uiteraard goed ge <laughs> op smaak uh, uh, uiteengezet. En uh, ja, dan vinden ze weg naar, uh, naar de omdoos en dan vervolgens naar de, naar de supermarkt. Nu is er jaarlijks een omzet van 20 miljoen van kruidnoten. Wat verwacht u de komende jaren? Nou, ik denk dat wij uh, qua ideeën, die Markt sowieso wel met een procent of 10 kunnen laten stijgen. Alleen ja, wilt, doet de retailer mee, hè? die moet het wel interessant vinden. En ja, daar moeten onze commercianten dan maar zo heel hard aan gaan trekken. De pepernoot. Misschien straks wel het hele jaar door in de winkel. Belangrijk daarbij de marketing. Dat wordt niet alleen toegepast op producten, maar ook op Sint-Piet zelf. Dus we hebben vanaf het begin af aan al gezegd tegen elkaar... de pieten, de clubpieten zoals wij ze noemen, dat zijn onze helden. Dat zijn popsterren. Daarover meer, morgen in. En tot die tijd zijn vragen en opmerkingen. Welkom via GoedemorgenNederland. Straks, 45 jaar na een liefdesaffaire met een DDR-inwoonster... is Sion Blokland uit Hogeveen nog altijd staatsgevaarlijk, zegt de AIVD. Eerst nu het ochtend humeur, hier is Koos Postema. Nederland is de triple-E-status kwijt. Dat moet je vooral symbolisch zien, zeggen de economen. En geven erbij een toelichting die alle kanten op kan en niets oplost. Ik ken er eentje die zijn Sinterklaasgedicht deze week eindigt met... Triple, trappel, triple E, het valt niet mee. De leukste thuis en op de faculteit. Een econoom die alles wel kon uitleggen... was eens professor Jan Pen uit Groningen. Zo stelde hij... De beste economen zijn de huisvrouwen. Een benaming die toen nog mocht. Uit ervaring gesproken had hij gelijk, vind ik. Ik herinner mij allerhande moeders die precies wisten... wanneer ze de hand op de knip hielden of er eventjes af... Zo was er eens een kruidenier die 10% korting bood op alle producten. Mijn moeder reageerde: 10% korting en zijn verpakkingen zijn van 10% zwaarder papier. Zo was het. Terug naar nu. Daar zijn de deskundigen weer. Het ontbreekt ons allemaal aan consumentenvertrouwen. Wat krijgen we nou? Voor de crisis werd er gewaarschuwd. Hou op met dat consumentisme, dat geconsumeer. We maken de aarde kapot door al dat gevreet en al die stinkauto's. Nu zijn we voorzichtig met geld uitgeven. En het is weer niet goed. Is economie eigenlijk een wetenschap? Vroeg de grote schrijver Karel van het Reven zich af. Ik twijfel volop met hem mee. Legt de minister van Economische Zaken Henk Kamp dan zijn gewicht niet in de schaal? Henk Kamp praat gewoon de economen na. Henk moet zich maar met één schaal bezighouden. In aardbevend Groningen. De schaal van Richter. maar morgen, het ochtentumeur van Henk Spaan. Iedereen met kleine kinderen weet dat dit een hit is. Caps van Anna Kendrick. I got my ticket for the long way round Two whiskey for the way And I sure would like some sweet company And I'm leaving tomorrow U luistert naar de Caro op Radio 1. Een 69-jarige Nederlander uit uh, Hogeveen met de naam Sion Blokland... staat al jaren als staatsgevaarlijk in de archieven van de AIVD. En dat heeft alles te maken met een liefdesaffaire in de jaren 60... toen hij een vrouw meenam uit de DDR. Meneer Blokland, goedemorgen. Goedemorgen. Wat hebt u met die mevrouw gedaan? Niets gewoon weggehaald uit de DDR. U was zeeman? Ik was zeeman, ja. En u hebt haar in feite het land uitgesmokkeld toen? Ja, met medewerking. Ik heb daar niet zoveel van meegekregen. Nee. Maar ze is op een gegeven moment naar Kopenhagen gegaan. Ik heb ze uit Kopenhagen gehaald. En toen is ze dus naar Holland gekomen, naar Rotterdam. En u was verliefd op haar? Ja. Maar later bleek dat het niet zomaar een mevrouw was. Ze bleek ook nog spionnen voor de Duitse geheime dienst. De Oost-Duitse geheime dienst, de Stasi. Ja, ze was... Uh... Spionnen voor de stasi. Ik ben voor die tijd, voor dat ben ik ook verschillende keren door de stasi gehoord. Of door de politie, ik weet niet wat. En nou, toen ze hier was, toen uh, bleek het een uh, spionnen te zijn. Hoe kwam en u daarachter? De, daar ben ik niet achter gekomen. Ik was de bal... ...waarmee gespeeld werd, maar ik speelde zelf niet mee. Uiteindelijk heeft de BVD, de toenmalige IIVD, u daarvan op de hoogte gebracht, toch? Ja. En ik ben dus op een gegeven moment, uh, voor SAS zat ik op punt om weer te vertrekken. En toen ben ik met een hoop bombariën van woord afgehaald... ...en gearresteerd op, op, op een of andere wijze. Maar goed, uh, dat is nu eenmaal gebeurd... En de meeste mensen die zijn overleden nu. Dus ik vind dat ik eigenlijk recht heb om mijn dossier in te zien. En dat wil de AIVD niet? En in dat dossier zou nog altijd staan dat u staatsgevaarlijk bent. Waarom bent u dan staatsgevaarlijk geweest of bent u het nog steeds? <laughs> staatsgevaarlijk, maar ik doe geen kipkwaad. Het is gewoon een kwestie, dan moet je met een korrelzout nemen. Bent u, ooit, bent u ooit politiek geweest? Uh, achter nee. het IJzeren Gordijn of in Nederland? Nee. Hebt, hebt u zelf ooit de statie geweest. geholpen? Uh, uh, nee, ik heb zelf de statie niet geholpen. Niet dat ik weet, natuurlijk. Je wordt gebruikt op een gegeven moment, hè. Bent u ooit spion geweest? Uh, uh, nee. Ik ben geen spion geweest. Daar zit een en beetje ik... twijfel in uw stem, als u dat zo zegt. Nee hoor, er zit helemaal geen twijfel in mijn stem. Oh. Het is uh, een, uh, gewoon een, een klare zaak, is het eigenlijk. Ja. Ik, ik wil weten, na zoveel jaar weet ik, wil ik weten... wat er zich achter de schermen afgespeeld heeft. Ja. En, en nou zegt, wat er gebeurd is. En nou zegt de AIVD, dat doen we niet. Dus hebt u uh, een uh, procedure aangespannen bij de Raad van State? Uh, de AIVD zegt, dat doen we niet... want dan uh, wordt onze, um, onze methodiek van werken te veel bekend, mogelijkerwijs... en is de staatsveiligheid in het geding. En wat heeft de Raad van State nu gezegd? De Raad van State heeft gezegd, die heeft de zaak aangehouden en die gaat uh, vragen stellen aan uh, minister Plasterk of aan zijn de ambtenaren dan om opheldering. Ja. De AIVD kon niet hard maken waarom ik mijn dossier niet in mocht zien. Weet u, het is zoveel jaar geleden en de werkwijze van de AIVD die is niet hetzelfde als 45 of 50 jaar geleden. Ik vind dat, ik vind dat geen argument. En het gaat mij niet om recunde, het gaat ook mij niet om verhaal te halen of iets dergelijks. Ik wil gewoon weten wat er zich afgespeeld hebben. En Goed. dat vreet aan je. Ja. En dan als dus uh, nu, de, nu, nu vind ik de tijd dat ik zegt, oké, okay, nu wil ik het weten wat daar ja. nou eigenlijk gebeurd is. Ja, want u bent vervolgens uh, moeite gehad om uh, uw werk als zeeman voor te zetten. U bent uiteindelijk naar Zuid-Afrika gegaan uh, en u wilt nu duidelijkheid. Uh, nou, uh, laten we eens kijken wat daarvan terechtkomt... want de IVD moet dan weer reageren natuurlijk op, uh, op wat de Raad van State heeft gezegd. Tot slot, nog heel kort, hebt u die, die mevrouw ooit nog wel eens teruggezien? Nee. nooit meer. Leeft zij nog? Nee. Uh, waarschijnlijk wel. Nou, gaan we met u op zoek. Goed. Ik wens u succes met deze procedure. Houd ons op de hoogte van de afloop. Oké, okay, dank u wel. Sion Blokland uit Hogeveen. Hartelijk dank. Half elf geweest, dames en heren. Einde van deze uitzending. Snel door naar Naida met de onderwerpen... of het onderwerp beter gezegd van Lijn 1. Naida, goedemorgen. Hi Sven, goedemorgen. Ja Sven, jij had het net al over werknemers die door hun werk ziek worden... en grote moeite hebben om schadevergoeding te krijgen. Nou, Dat geldt helaas ook voor patiënten die slachtoffer worden van een medische misser. En daarover zometeen meer in lijn 1 van de NTR. Dit is Radio 1. Is nu het NOS journaal van half elf. Net op tijd binnen. Jan van der Putten. De inspectie voor de gezondheidszorg gaat vanaf volgend jaar toetsen of ziekenhuizen en artsen patiëntgegevens goed overdragen aan zorginstellingen, zoals verpleeghuizen. Er wordt vooral gelet op gegevens van kwetsbare ouderen. Volgens de IGZ gaan vooral bij die overdrachten dingen mis. Dat komt vaak onder meer doordat ouderen vaak meer dan één zorgverlener hebben. Bij verzekeraar Achmeya verdwijnen de komende drie jaar 4.000 banen. Daaronder zijn 3.000 gedwongen ontslagen, heeft bestuursvoorzitter Van Duin gezegd. Mensen sluiten steeds meer verzekeringen af via internet... en er worden ook minder levensverzekeringen afgesloten. In Libanon is een hoge commandant van de Sjaïtische beweging Hezbollah vermoord. Hij werd voor zijn huis in de hoofdstad Beirut onder vuur genomen. De leider kwam rond middernacht thuis van zijn werk... en werd toen doodgeschoten op de stoep bij zijn huis... En de advocaat van Edwin de Roy van Zuidewijn is niet tevreden met de brief van premier Rutte. premier schreef gisteren aan de Tweede Kamer dat Prins Bernhard de dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging in 2000 heeft gevraagd een onderzoek te beginnen naar de Roy van Zuiderwijn. En de Roy vindt het vreemd dat Prins Bernhard zelf zo'n onderzoek kon laten doen. In de Tweede Kamer debatteert daar vandaag over. Dat zijn de hoofdpunten. Dankjewel, Dan Jan. Dankjewel, dames en heren thuis. Voor het luisteren hier nu Naida met lijn 1. Het is Radio 1 NTR Lijn 1. Hier is Naida Aurangzep. Goedemorgen, u kent vast allemaal wel die verhalen. Er gaat onverwacht iets gruwelijks mis tijdens een medische behandeling. En natuurlijk kan dit gebeuren, maar de medische, praktijk is want de medische praktijk is risicovol en artsen zijn ook maar mensen. Dat is tenminste wat we steeds tegen elkaar zeggen. Maar niet zelden gaat het om een verwijtbare fout en is er dus ook iemand aansprakelijk voor die schade. Maar ga niet maar eens als patiënt verhalen. Zo makkelijk is dat niet in ons land. En dat over het algemeen moet er een civielrechtelijke procedure worden gestart. Ingewikkeld. En wel het laatste waar je op zit te wachten in zo'n situatie. Na nou, recente zaken rondom het Ruwaard van Puttenziekenhuis of Janssen Stuur die spreken boekdelen. Schade naar aanleiding van een medische misser verhalen. Het is een horrorscenario en bovenop een horrorscenario. En niemand durft iets te doen. De vraag is, bent u slachtoffer van een medische misser? En dan wil ik niet zozeer weten wat er nou fout ging. Maar ik wil vooral weten, waar liep u tegenaan toen u, toen u dacht, ik ga recht halen? Vertel ons waarom, niemand, waarom u niemand aansprakelijk kon stellen. Of waarom het u wel gelukt is, bel me. 0800 1121. Twitter kan ook, hashtag lijn1. En mailen kan natuurlijk ook, lijn NL. Welkom bij Lijn1. Oh, baby. Oops, I did it again. Britney Spears hoorde u. Ik ga het hebben over medische missers. En vooral ga ik het hebben over wat kunnen we daar wel of niet tegen doen. Bij mij in de bus zit Rolinka Wijnen. Zij is werkzaam bij het wetenschappelijk bureau van Holla Advocaten. En onlangs verscheen haar proefschrift met de titel medische aansprakelijkheid. Welkom Rolinka Wijnen. Iedereen kent haar verhalen. Ik zei het al er gaat te vaak iets mis bij medische behandelingen. En toch is het in ons land in ieder geval zo... dat de patiënt maar zelden zijn recht haalt. Hoe kan dat? Er um, zijn eigenlijk meerdere oorzaken. Um, u moet zich voorstellen dat je als uh, patiënt... eigenlijk onwetend bent over wat er nou is gebeurd... bij zo'n behandeling. Um, je krijgt geen informatie, althans niet voldoende... daarvoor over uh, van de arts. Terwijl jij uiteindelijk wel degene bent... die de arts aansprakelijk moet stellen. Nou, hoe ga je dat doen als je niet over voldoende informatie beschikt en um, eigenlijk afhankelijk dus bent van, uh, van die hulpverlener die alle kennis en macht heeft. Ja, en dan zou ik denken, nou ja, alles wordt bijgehouden, dus goed, ik heb die kennis, Informatie niet, maar die zou ik toch gewoon moeten kunnen opvragen? Jazeker, je kunt inderdaad uh, het medisch dossier bij de arts opvragen, maar daar staat dan bijvoorbeeld wel in wat er is gedaan, maar niet zozeer waar het echt mis is gegaan. Dus de aard en de toedracht van een incident bijvoorbeeld staat er vaak toch niet in vermeld het komt ook voor dat artsen niet het volledige dossier overleggen en je daar dus achteraan moet, wat ook weer enige tijd in ja. beslag kan nemen. Maar op het moment dat een arts, en kijk bij de meeste operaties, alle, nou ja, van alles wat er gebeurt, zijn er meerdere artsen aanwezig of artsen en verpleegkundigen. Uh -huh. Op het moment dat iets misgaat, is zo'n arts verplicht wettelijk om, om zo'n misser op te nemen in het dossier? Uh, hij is nog niet wettelijk verplicht, er is wel een ongeschreven plicht en eigenlijk is iedereen het er wel over eens dat die aard en aan de patiënt vermeld zou moeten worden. En gebeurt dat in de praktijk? Uh, niet altijd. Ja, want je bent, ik zeg even juist, dat goed? Ja hoor. Want Rolinka, jij bent ook heel lang heb jij gewerkt als advocaat. Klopt. Heel ja. veel van dit soort zaken gedaan. Wat kom je tegen in de praktijk? Um, ik kan in zijn algemeenheid zeggen dat elke patiënt die bij mij kwam en aan wie ik vroeg waarom zit je hier, uh, tegen mij zei, nou, ik uh, weet niet wat er is gebeurd. En bovenal, uh, de arts heeft mij verzwegen dat er iets mis is gegaan. En nu ben ik boos. En wat, kunnen ze, wat ging jij daarna doen als advocaat? Um, als eerste uh, vroeg ik het medisch dossier op. Um, nou ja, zoals ik al zei... Uh, als het niet volledig was, moest ik daar nog een keer achterheen. Maar goed, ik had dan vervolgens... Uiteindelijk ging ik vanuit het volledige medisch dossier en dat ging ik vervolgens met mijn medisch adviseur beoordelen. Uh, stel nou dat ik van mening was samen met mijn medisch adviseur dat er inderdaad een grond was om die schade op de hulpverlener af te wentelen. Dan stelde ik een aansprakelijk stelling op. En hoe vaak heb je zo'n zaak gewonnen? Uh, in de meeste gevallen kwam het uiteindelijk wel tot een schikking. Maar u moet zich ook voorstellen dat daar een paar jaar overheen is gegaan. Hebben, hebben, want ik zeg automatisch patiënten. voor mm -hmm. jij, In jouw geval zijn het cliënten. Maar het zijn natuurlijk mensen die patiënten zijn of zijn ja. geweest. Ja. Hebben die de kracht... als er een medische misser is gemaakt... dan kan ik me voorstellen dat je al niet lekker in je vel zit... Mm -hmm. om zo lang te wachten? Uh, kan er kort over zijn? Nee... Nee, die hebben die kracht niet. En dat maakt dat uh, mensen halverwege uh, afhaken... of ja, steeds neerslachtiger eigenlijk worden... omdat ze hun recht niet kunnen halen... ook financieel uh, uitgekleed kunnen worden. Financieel uitgekleed door? Uh, doordat, zij, uh, voor, uh, doordat zij aan zet zijn... zullen zij ook uh, vooralsnog de kosten van de advocaat moeten betalen... maar bijvoorbeeld ook de kosten van de deskundigen... En je kunt je voorstellen dat wanneer er uh, voortdurend een nee komt... Uh, je weer die advocaat aan het werk moet zetten. Je weer die deskundige vragen ja. moet stellen. En dat als... kost allemaal geld. Juist, ja. Als we nu kijken naar een voorbeeld uh, nou ja, uit het heden. Jan Steur, de neuro uh, neuroloog, ja. die momenteel terecht staat... wegens medische mannenpraktijken. Ja. Dat is heel duidelijk. Uh, Hoe moeilijk is zou het? In, in, in zou ja. je zeggen. Zou je zeggen? Ja, vertel. Nou ja, um, Jan Steur is één voorbeeld. Dat is misschien een vrij voor de hand liggend voorbeeld... Waar inmiddels ook wel uh, duidelijk van is dat hij uh, het niet goed heeft gedaan. Maar vaak is het niet zo duidelijk. Um, of althans vindt de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar iets anders dan dat ik ervan vind. En omdat ik en de patiënt aan zet zijn om het aan te tonen... kunnen zij uh, er baat bij hebben om toch de, de, ja, de negatieve kant ervan te belichten... en dus die aansprakelijkheid te ontkennen. Ook al ligt het wat mij betreft voor de hand... Ja, hey, je hebt nu al een paar keer gezegd... de, de patiënt is aan zet, die moet ja. iets aantonen. Ja. Jij hebt een paar jaar lang onderzoek gedaan... en dat proefschrift geschreven, medische ja. aansprakelijkheid. Ja. En een van de oplossingen waar jij mee komt... is dat er iets moet veranderen in dat hele denken van wie is er aan zet. Juist, ja, dat is inderdaad een idee... Um, wat ik als aanbeveling heb opgenomen. Um, ik heb onderzoek gedaan naar waar nou met name die knelpunten zitten. Nou, inderdaad zoals ik al een aantal keer zei, dat er is er onder andere in gelegen dat de bewijslast bij de patiënt ligt. Ik heb gekeken of dat op een andere manier kan. En daarvoor heb ik onderzoek gedaan naar buitenlandse stelsels onder andere. Maar ook naar de wijze waarop uh, arbeidsgerelateerde schade ja. verhaald wordt en verkeersgerelateerde schade verhaald wordt. Kun je een voorbeeld wordt. geven, want je hebt gekeken naar het buitenland. Geef een voorbeeld uit een land waarin ze dat veel makkelijker doen. Uh, makkelijker voor de patiënt? Ja, nou je hebt bijvoorbeeld uh, Zweden waar ze een patiëntenverzekering kennen en België waar ze een uh, no-fault fonds kennen. Dat wil dus zeggen dat de patiënt niet een fout aan moet tonen in die situaties, maar moet aantonen dat er sprake is van vermijdbare schade. Nou is dat ook niet zeer eenvoudig, maar je ziet wel dat in die soort systemen, die no-fault systemen, toch meer patiënten een claim indienen, een vordering indienen dan in Nederland. Waaruit je dus kunt afleiden. Dat het in ieder geval makkelijker lijkt voor de patiënt op voorhand. En ja. dus niet bij voorbaat al afhaakt. Iets wat ik hoor, hè, en dan kan het een kip en ei verhaal zijn. Maar op verjaardagen komt iedereen natuurlijk wel eens met zo'n uh, verhaal van een medische misser. Mm -hmm. Heel vaak hoor je argument: Ja, maar in Nederland gaat er niet zo heel vaak gaan er niet zo heel veel dingen fout. Ja, want wij hebben, hè, wij, er wordt goed meegekeken hoe artsen hun werk doen. Mm -hmm. En er wordt vaak gezegd, ja, maar weet je, kom op. In Nederland hebben wij geen claimcultuur. Mm -hmm. Dat past niet bij onze cultuur. Ja, ja. Nou, um, met dat eerste. Uh ja, je kunt zeggen inderdaad in Nederland worden er niet zoveel fouten gemaakt. Um, het blijkt ook wel uit het laatste rapport van het Nivel dat er in ieder geval minder um, ja, uh, verwijtbare fouten worden gemaakt. Maar nog steeds worden er fouten gemaakt. En helemaal fouten uitbannen is natuurlijk... Um, ja, dat is ondenkbaar ja. zou ik denken. Maar zijn wij zijn een volkje dat durft een claim in te dienen? Um, ik denk dat dat wel... He, met bijvoorbeeld Amerika, dan zijn wij een volk wat, wat zich rustig houdt. Wij ja. zijn niet van het slag dat continu vorderingen indient. En om die reden ben ik ook niet bang dat een verandering ineens zal leiden... tot een enorme toename van vorderingen. Ja, want dat is een van de dingen die tegenstanders zeggen. Ja, ja. maar als, als we het makkelijker gaan maken, ja. dan gaat iedereen maar zitten claimen. Ja. Ik praat zo met je verder in de bus, Rolinka. Ik ga naar een beller, Saïd. Goedemorgen, Saïd. Goedemorgen, hallo. Hi. zeg het maar. Ja, eigenlijk mijn vrouw is uh, bevallen in drachten 2004 keizersnede. Ze hadden tijdens de operatie te laag ingesneden, 7 centimeter, waar haar blaas was doorgesneden, beide kanten. Kind is doorblasd. Nou, uh, dagen later krijg ik factuur van 1500 uh, euro voor de uh, operatie van de blaas, waar ze zelf fout hebben gemaakt. Dus medische procedure het staat gelezen. Uh, ik heb de zaak niet gehaald. Mijn advocaten is ondergelopen naar tegenpartijen. Uiteindelijk zelf zaak gedaan. Uh, volledige gynecologie bestudeerd. En eigenlijk, ik heb mij gelijk gehaald bij hoogste tuchtkorea in uh, Den Haag. Ja. Maar uiteindelijk zegt de dokter, zei, ik ben fout geweest. En de tuchtkorea zegt, ja, hij was fout, maar niet verwijtbare fout. Dus ik heb maar 15.000 euro verloren. Plus uh, schade van het blas. Mijn vrouw is uh, uh, helft kleiner, dus hij moet ongeveer 45 minuten naar het toilet. Ja. En uh, alle ergernis van dien tot 2000. Zelfs ben ik mee bezig geweest. Okay. Leuk. Blijf me even hangen, Saïd. Roelinka Wijnen, niet mm -hmm. verwijtbaar, zegt de Tuchtcollege. Dat zegt de Tuchtcollege. Ja, ik kan dat natuurlijk niet uh, vanaf hier controleren. Maar je ziet wel dat inderdaad af en toe uh, tuchtprocedures worden gebruikt... om zo'n civiele aansprakelijkstelling te onderbouwen. En dan is het toch wel zuur als je van het Tuchtcollege te horen krijgt... dat het helaas uh, niet verwijtbaar is. En dan sta je wel meteen alweer 1-0 achter in de civiele procedure. Ja. Maar wat kan Saïd dan nu nog doen? Um, weinig. Um, hij uh, is er dus niet in geslaagd. Uh, terwijl hij dat, ja, de, de bewijslast ligt bij hem. Zolang hij er niet in slaagt, zal hij uh, niet een vordering kunnen indienen. Althans, hij kan hem wel indienen, maar zonder succes zoals ja. nu blijkt. Saïd, heb je je er nu mee neergelegd? Zeg je, het is gebeurd, laat maar gaan. Ik heb geprobeerd wat ik kan. Of ga je nog uitzoeken wat je nog meer zou kunnen? Is. Nog, ik denk nog steeds dat hij top van de blaas weggehaald maar dat willen ze niet zeggen. Want in de medische rapport het is het niet compleet en dat willen ze ook niet volledig geven. Dat hebben ze ook niet meer, zeggen ze. Ja. En uh, hadden ze ook zelfs uh, zon geboren, hebben ze gezegd dat een meisje was. Het. Dus ze hebben later eigenlijk de informatie aangepast, blijkbaar. Maar uh, de leuke is dat de, de maandtijd zelf bij uh, terugcollege zegt, ik ben fout geweest, sorry. Ja. En uh, de, de verschil is eigenlijk 7 centimeter lager. Dus dat betekent als ik ga voor oogoperatie, die gaat in mijn mond snijden. Dat is toch ook <laughs> niet, uh, Lijkt me gehaald. niet handig. Maar ik vind, ik vind in Nederland dat er niet goed en niet correct afgehandeld wordt. Goed, dankjewel, Saïd. Dankjewel voor je verhaal. Maar hoe kan het dan dat als een arts zegt ik heb een fout gemaakt, dat mm -hmm. zo'n tuchcollege... dan toch zegt niet verwijtbaar? Ja, er is een verschil tussen ik heb het, um, uh, ik, ik, het is fout gegaan. En er is daadwerkelijk een verwijtbare fout gemaakt. Daar zitten wat nuanceverschillen in die, um, naar mijn mening, moeilijk aan een patiënt zijn uit te leggen. Ja, maar ook dat verwijtbare. Want we hoorden ja. dat in het verhaal van Saïd. Ja. En dat is natuurlijk heel veel mensen kennen die verhalen. Mm -hmm. Want je kunt zeggen, bij iedere operatie is er een kans ja. dat er mis wordt gesneden. Precies. Maar hoe en. Of eigenlijk is de vraag meer: wie bepaalt nou wanneer verwijtbaar gewoon. Nou ja, part of the game is. En wanneer verwijtbaar echt hard verwijtbaar is? Ja, uh, dit is nou ja, het typische verschil tussen een complicatie en inderdaad een verwijtbare fout. Uh, bij een, welk ingreep dan ook kan een, een ja, complicatie ontstaan. Het wordt verwijtbaar als je kunt aantonen dat de arts zich onvoldoende heeft ingespannen. Dus bijvoorbeeld te weinig onderzoek heeft gedaan. Uh, bijvoorbeeld... Uh, tijdens de operatie uh, dingen heeft aangeraakt. Die hij niet had hoeven aanraken. En ja, daarmee dus uh, toch verwijtbaar heeft gehandeld. Maar... Ja, dat, dat blijft dus moeilijk met name omdat op de arts een inspanningsverplichting rust. En dat is dus wat anders dan een resultaat. Hè. Je, je kunt ja. dus niet zeggen achteraf, oh kijk, um, er is schade ontstaan en dus kan ik terugredeneren dat het fout was. Nee, zo um, werkt het helaas niet. Oké, okay, B die mailt, als het veel gemakkelijker wordt om de schade te verhalen, worden artsen dan niet te bang om hun vak te uit te oefenen. Iedereen maakt fouten. Ook artsen. En dat is menselijk. Ja, ik denk... Um, ik heb artsen gesproken. En zij zijn op zich niet bang uh, voor het feit dat er meer schade vergoed zal moeten worden. Zij zien ook wel dat dat nu lastig is. Uh, waar zij wel bang voor zijn, is dat zij vaker bijvoorbeeld tuchtrechtelijk worden aangesproken. Um, daar kan ik me op zich misschien wel iets bij voorstellen. Maar ja, mijn mening is nog steeds dat als er gewoon schade is... er een goede procedure zou moeten zijn. En artsen willen daar eigenlijk ook alleen maar aan meewerken. Voor hun is het ook lastig ja. om jaren een, een, ja, een claim boven hun hoofd te hebben hangen. En dat niet hebben kunnen afsluiten. Waarom zijn die artsen bang? Voor dat tuchtcollege? Um, daar staan zij echt als persoon uh, centraal. En um, daar komt dus een, een maatregel uit. En het staat natuurlijk niet zo leuk op je cv... als jij ooit een berisping bijvoorbeeld hebt gekregen. Ja. Hey, en uh, je gaf het al aan. Een van de conclusies die jij trekt... naar aanleiding van je proefschrift medische aansprakelijkheid... is dat er iets moet veranderen in... van wie moeten die bewijslasten aantonen en niet. Ja. Wat ja. nog meer? Wat moet er nog meer anders? Um, ik pleit in ieder geval ook voor een wettelijke plicht tot openheid over de aard en toedracht van het incident. Ik denk dat de milde uh, maatregelen die er tot nu toe zijn genomen, hè, de, dus de ongeschreven plicht en afspraken daarover, dat die niet voldoende zijn. Maar dat het gewoon simpelweg in de wet neergelegd zou moeten worden. Het voordeel daarvan is dat de patiënt in ieder geval ook op die manier beter in staat wordt gesteld uh, een fout aan te tonen. Um, en maar is daar draagvlak voor, voor dit idee van nou ja, het is al ongeschreven en um, de minister heeft uh, enige tijd geleden een, uh, al gezegd van nou ja, dat, het staat ook in een, in een wetsvoorstel wat nu bij de Eerste Kamer aanhangig is, dus ja. Vanuit, uh, vanuit die kant is er zeker draagvlak voor. Ja, ja maar als je dan uh, goed, dus dan wordt er hopen we dus straks wettelijk vastgelegd mm -hmm. dat die inzage er komt. Ja, maar je geeft ook al aan dat artsen niet per se verplicht zijn om nou de hele gang van zaken in zo'n dossier op te nemen, dus zij kunnen ook gewoon niet opschrijven dat er sprake was van een misser tijdens de operatie, bijvoorbeeld. Ja, en um, hoe ga je dat tackelen? Is nou, dat het tackelen? Um, nou, zoals het nu in het wetsvoorstel is neergelegd, uh, staat daar geen. Geen sanctie op. Mijn aanbeveling was of is dat er wel een sanctie op moet staan. En dan in de sfeer van de bewijslastverdeling opnieuw. Dus concreet als de arts niet heeft opgeschreven wat de aard en toedracht van een incident is. Dan pleit ik ervoor uit te gaan van een behandelfout van die arts. Dus dan wordt die... In ieder geval voor iets aansprakelijk gesteld? Nou, um, het ligt iets anders. Um, wat ik zeg, is dat je dan bij voorbaat uitgaat van die fout van de arts. En dat de arts dan mag aantonen dat hij het niet fout heeft gedaan. Ja. Ja. maar dan, hè, nu hebben we het heel erg over die één op één met die arts. En ja. De arts heeft iets gedaan en ik, ik vind dat het een mis is en ik moet iets doen. Maar goed, die artsen die werken in het, in het ziekenhuis. Mm -hmm. En tot nu toe is het toch vaak zo dat als er iets misgaat in het ziekenhuis, dat je. Ik bedoel, als stel dat ik nu morgen word geopereerd en er gaat iets mis. Ik zou, hoogopgeleid als ik ben, mondig als ik ben... bij God niet weten waar en bij wie ik in dat ja. ziekenhuis moet zijn. Ja, dat snap ik heel goed. Gelukkig is daar wel al enige tijd een regeling voor. Als jij binnen de muren van een ziekenhuis bent behandeld... dan kun je inderdaad het ziekenhuis aansprakelijk ja. stellen. En dan hoef daar je zit de... het ziekenhuis niet op te wachten. Dus ik hoef je al die voorbeelden niet te noemen... waarin de ziekenhuis zegt, goed voor u, gaat u maar naar huis... Ja, nou ja, het is toch. Um, ze hebben wel de plicht om op dat moment zelf uh, te kijken van goh, wat is er gebeurd. Hè? Ze hebben ook wel de interne onderzoeksplicht. Maar uh, ziekenhuizen weten ook dat wanneer het binnen hun ziekenhuis is misgegaan... dat de patiënt rechtstreeks naar dat ja. ziekenhuis kan. Het extreme voorbeeld is Ruwert van Putten ziekenhuis. Een ziekenhuis ja. dat gewoon gesloten is uh -huh. omdat er te veel mensen uh, nou ja, onnodig zinloos zijn gestorven op de cardiologieafdeling. Ja, ja, ja. Hoe gaat dat verder? Um, In dit geval voor die namestaanden. Ja, um, ik weet op dit moment niet of het Ruwaard van Putten Ziekenhuis... nu zelf de claim naar zich toetrekt. Even ervan uitgaande dat er inderdaad uh, vorderingen worden neergelegd. Maar um, als dat zo is, dan zal het Ruwaard van Putten Ziekenhuis... dat zelf um, vooralsnog, um, al dan niet met hun beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar... moeten afhandelen. Gaat dat gebeuren? Dat weet u niet. Uh, nee. ik, weet, ik weet op dit moment niet hoeveel vorderingen er uh, zijn ingesteld. Nee. Ja. Even nog terug naar die, naar die patiënten. Want u zei het al, toen u nog als advocaat werkte, heeft u ja. veel zaken gedaan. Mm -hmm. En zag u dat de mensen nou, gaan weg afhaken Omdat ze ja. gewoon letterlijk de puffen er niet meer voor hebben. Ja. Uh, zou daar niet iets voor moeten komen? Ik bedoel, zou je niet zo'n claim dan kunnen neerleggen bij nou ja, iemand die dat voor, je, voor, voor jou gaat doen. Um, ja, um, en dan bedoelt u meer in de zin van een, een geschilleninstantie ja. laagdrempeliger. Um, er is in datzelfde wetsvoorstel waar ik uh, reeds over sprak... is ook um, het idee opgenomen om een laagdrempelige geschilleninstantie in te stellen. Um, wat dus anders is dan een rechter. Hè? Bij de rechter zul je toch met een advocaat moeten verschijnen... Recht moeten betalen, enzovoort. Um, deze geschilleninstantie zal tegen weinig kosten jouw vordering moeten gaan beoordelen. Let wel, dit is een instantie die pas gaat beoordelen um, nadat um, jij je vordering hebt ingesteld bij het ziekenhuis en jij er met het ziekenhuis niet uitkomt. Maar goed, uh, de idee is dus dat in die geschilleninstantie zowel juristen als medisch deskundigen plaatsnemen. En dat op één zitting uh, zo'n vordering wordt afgewikkeld. Ja. En die geschilleninstantie uh, gaat er komen volgend jaar? Dat weten we niet zeker. Het is wel zo dat dat voorstel nu bij de Eerste Kamer ligt. En naar verwachting weten we januari volgend jaar... meer over de doorgang van deze instantie. Is dat zo'n geschilleninstantie? Instantie? Nou het probleem wat ik nog een beetje zie is dat ook die geschilleninstantie conform het huidige civiele aansprakelijkheidsrecht zal moeten gaan oordelen. Wat dus betekent dat even uitgaande van het klassieke model nog steeds die patiënt een uh, verwijtbare fout zal moeten aantonen. Ja. Dus daar kan wellicht nog een hobbel in zitten. Dat, dat... En daarvan zegt u dat zou moeten veranderen in de basis? Ja, dat is... Waarbij dat gelijkwaardiger wordt verdeeld tussen de patiënt ja. en de arts? Ja, precies. Ik ga naar een beller, die heeft een vraag. Meneer van den Oever, goedemorgen. Goedemorgen, het... uh, ik, heb een uh, uh, ik heb een vraag. Mijn vrouw is geopereerd aan een hamerteenoperatie. En die is vikant uh, misgegaan. Want uh, de dokter heeft tijdens het snijden gemerkt dat haar botten te zacht waren... En vanaf nu is haar voet helemaal vernacheld. Ze heeft vijf maanden in de ziekte moeten lopen met gifsverband gipsverband erom. En nou wil ik weten, van, is dat verwijtbaar wat er gebeurd is? Helder. Rolinka Wijnen, is dat verwijtbaar? Uh, ook dat kan ik helaas op dit moment niet zeggen. Duidelijk is wel dat er schade is. En dat ik dus uh, wel vind dat uh, meneer zal moeten kijken... Uh, of er inderdaad een vordering bij uh, de arts of het ziekenhuis neergelegd kan worden. En, dat en hoe, zal... moet hij dat dan, hoe moet meneer Van den Oever dat doen? Uh, zoals het nu is geregeld uh, zal hij uh, naar een advocaat moeten... of een letselschade-expert die verstand heeft van... Medische zaken en dat moeten laten beoordelen door een medisch adviseur, enzovoorts, enzovoorts. Gaat u dat doen, meneer Van den Oever? Gaat u nu net met een advocaat bellen? Uh, ja, want de dokter heeft haar fout toegegeven. De specialistische de chirurg tijdens uh, of bij haar collega's, die stonden eromheen. Maar het gaat mij om het feit: van, we hebben het zelf ook niet zo breed, maar wij moeten nu heen en weer pendelen met, uh, met opa vervoer. Zijn die reiskosten dan wel verhaalbaar op het ziekenhuis? want die moet een paar keer terugkomen omdat ze uh, het niet ja. zien wat er aan de hand is. GroenLinka, zijn die reiskosten verhaalbaar op het ziekenhuis? Dat, als dat onderdeel is van de schade, zijn die in beginsel gewoon verhaalbaar. Um, wat wellicht gewoon nog het allerbeste is... en um, dat is een stap voordat we alle juridische um, uh, zaken gaan opentrekken... is gewoon gaan praten met het ziekenhuis. En dat is toch ook wel iets um, waar het ziekenhuis open voor moet staan. Uh, en dat denk ik ook wel uh, zal zijn. Um, om gewoon met de klachtenfunctionaris... Ja van dat ziekenhuis. Meneer Van den Oever, heeft u al, bent u al in gesprek gegaan met het ziekenhuis? Ja, mijn vrouw is al in gesprek geweest. En het probleem is, ze is een paar keer terug geweest... naar het Prinsengracht ziekenhuis in Amsterdam. En de dokter uh, gooit het nu op andere uh, feiten. Want die zegt nu dat het aan haar voet zelf ligt. En is een operatie. Meneer Van den Oever, als ik, als ik u iets mag adviseren... ik zou zeggen, gaat u die advocaat bellen? Advocaat bellen? Ik zou okay. zeggen wel. Als het ziekenhuis okay. niet wil luisteren, niet nog een keer proberen. Gewoon advocaat bellen. Oké, okay, een heel, heel goed advies van u. Dank u vrienden, voor uw geduld. Alsjeblieft. Ja, en uw tijd. Dank u wel. Ik ga even naar mijn tweet. Maurice Willemsen, die zegt... Moet het niet uh, compleet hebben van medische dossiers... Staf, uh, moet het niet compleet hebben van medische dossiers strafbaar worden? Banken moeten ook al info hebben. Zou het strafbaar moeten zijn, het feit dat zo'n medisch dossier niet compleet is, dat ze bijvoorbeeld de misses eruit laten? Ja, um, ik vind straffen uh, vind ik een te vergaande maatregel, omdat dat nou wel juist afschrikwekkend kan werken. Hey, um... Ik vind ook, ondanks alles, dat we begrip moeten hebben... voor het feit dat een arts bezig is met geneeskundige behandelingen... en niet zozeer met juridisch dichttimmeren van dossiers. Nogmaals, mijn idee is wel om de patiënt tegemoet te komen... als dat dossier niet compleet is... in de zin van een andere bewijslastverdeling. Daar help je de patiënt mee. Helder. Gaat u, gaat u nog met Tweede Kamerleden in gesprek... om ervoor te zorgen dat dat wat u aanraadt ook echt uh, wordt doorgevoerd? Ja, daar ben ik al uh, over in gesprek. Dank u wel voor deze uitleg, Rolien Kawijnen. Laten we hopen dat er vooral geen fouten meer worden gemaakt. Dit was het weer vandaag. voor vandaag. Leid 1, morgen zijn we er weer. Tot morgen. <middels> Parlementair onderzoek naar de treinkaping bij de Punt gaat te ver. Ik ben er best blij mee hoor, dat het onderzoek er nu komt. De journalisten worden eindelijk wakker. Ik heb er de grootste moeite mee, dat op deze manier alles weer opgehaald wordt. Onzin om nog een parlementair onderzoek te doen, zonder van het geld. Het is gebeurd. Het nieuws van de dag. Een prikkelende stelling. Een gast in de studio. Moord is moord. En als mariniers gemoord hebben in die trein, dan moeten ze daarvoor veroordeeld worden. Zo simpel is het. En uw mening die telt. De Molukkers die hebben het zelf veroorzaakt. Wie zijn billen brand moet dat de blagen zijn.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 Alles klinkt mooier in het concertgebouw. Ook dit strijdkwartiertje in de kleine zaal. Wauw, koop snel uw kaarten op concertgebouw.nl.